Was van haar cliënt. Dagi is hoofdverdachte in de moordzaak Marengo. In de havenstad Sevastopol, op de door Rusland bezette Krim, woedt brand in een brandstofdepot. Dat komt vermoedelijk door een drone-aanval, meldt de door Rusland aangestelde gouverneur. Op beelden is een grote rookwolk boven de stad te zien. Over mogelijke slachtoffers is niets bekend en ook niet of het een aanval was van Oekraïne. Gisteren voerden de Russen een reeks luchtaanvallen in Oekraïne uit. Volgens Kiev kwamen daarbij zeker 25 mensen om het leven, onder wie een aantal kinderen. Zorgverzekeraars zouden jonge huisartsen die een praktijk willen starten financiële ondersteuning moeten geven. Dat zeggen jonge huisartsen en minister Kuipers van Volksgezondheid tegen Nieuwsuur. In de grote steden en in veel dorpen zitten duizenden mensen zonder huisarts... omdat jonge artsen liever geen vaste praktijk openen. Ze vinden het ingewikkeld en er komen veel kosten bij kijken. De politie onderzoekt een explosie en een korte brand. Vanochtend vroeg in Rotterdam-Zuid. Doelwit was mogelijk een webshop, zegt Rijnmond. Afgelopen nacht werd in de wijk Krooswijk... ook een fles met brandbare vloeistof tegen een winkelpand gezet. Dat was in een straat waar deze week al twee ontploffingen waren. En het weer, van het noorden uit steeds meer zon. Het blijft droog, het wordt 14 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 ago go. Gary en de pacemakers waren dit. De pacemakers met een bekende nummer uh, You'll Never Walk Alone. You Never Walk Alone. Goedem erin, goedem uh, goedem goedemorgen. Van harte welkom weer bij ons programma. Wat vorige week uh, niet werd uitgezonden, helaas door technische problemen. Daar ging het een beetje mis, hè? Excuses daarvoor, voor de vaste luisteraars, maar we gaan. Uh,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 in de, op de vijfde plaats gestaan in 1976 van Leenhuizen, van Leen, Lee Towers. Ja, van Leen. Wel, van Gary in de ja, inderdaad, is ook wel ja. een hit geweest in de 60e jaren, denk ja, ik. Ja, absoluut. Ja, dat klopt. Ja. Goed, maar uh, genoeg over dit nummer. Uh, we gaan beginnen. Uh, uh, Ger, uh, zal ik even uitleggen wat ja, er uh, allemaal gaat gebeuren? Uh, heel goed, want jij bent de redacteur ook van dit programma. Dus, uh, ja, maar, nou, dat klopt. Jij bent degene die het allemaal uh, zeg maar in elkaar rommelt. In elkaar uh, rommelt, nou, dat klopt inderdaad. Maar goed, wat hebben we allemaal in het eerste uur? We gaan zo praten over het zaalvoetbaltoernooi.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 bekend natuurlijk hè, ja, niet alleen van de school maar ook van en de, uh, en de straat van de straat, uh, maar hij was dus de drukker, de drukker uh, die, van het Pro. Uh, ja. ja. inderdaad ja. en uh, helaas om het leven gekomen gefuseerd door de duitsers ja. we gaan straks het hele verhaal even uh, hij, hij hangt hier ook in het museum hè? ja, ja het is een prominente een, een, een, een plek zeker weten. prominente plek waarin, uh, waarin er ook uh, de, de, de, de, de laatste brief te zien is ja. die hij schreef uh, aan zijn vrouw uh, voordat ja. hij uh, werd gefuseerd maar goed uh, dan hebben we straks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 Uh, die uh, komt wat vertellen over uh, wat er op 4 en 5 mei gaat gebeuren. En over de lintjesregen. En natuurlijk over de lintjesregen gaan we het ook over hebben. Het is niet echt regen geweest. Het druppelde een beetje. Druppelde, <laughs> de, de lintjesdruppel. De lintjesdruppel. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, maar... Ja, is goed. Maar um, dat is allemaal straks. Uh, nou ja, het zalfgebouw um, bestaat 50 jaar. Er dus zou in 2020... Zou het zaalgebouwtoernooi al uh, zijn 50e editie beleven? Gert? Ja, wacht even Hans. Je, je moet maar... een beetje in de microfoon praten. Ja, ik heb, nou ja, ik, je ik... valt een beetje weg als ik, je er niet echt in praat. Ik vreet hem bijna op. Ja, dat, maar dat is maar... ook de bedoeling. Ja. Het <laughs> is dus nog vroeg. Euh, Bert-Jan is er niet, maar ik kan er zelf ook nog wat een en ander over vertellen. Nou, Het begon in 1971. Uh, ben jij toernooi. erbij betrokken geweest Hans? Nee, niet in, in, niet in, uh, in het begin. Uh, in 1971 begon het met Dirk van der Nulof en de Vekke Baukers Die had okay. Sporting Club Zandvoort. Ja, Vekke Bouwkes, die woonde, was er onze die, buurman. Die, die, nee, de straat waar jij ja. ook gewoond hebt, denk ja. ik. Ja, ja, precies. Uh, nou ja, Zij waren erg betrokken bij het sporten in Zandvoort. En wilden een uh, zaalverbaltoernooi doen. Wat later is uitgegroeid tot een heel groot toernooi.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 Nee, dat is niet gering. En uh, de laatste jaren, uh, in 1978, heeft uh, Sandvoort Meo het overgenomen, de organisatie. En zo zijn er vele organisatoren geweest. Maar en... over, die, over die goede voetballers die meegedaan hebben: dat was uh, onder meer Johnny Rep en Piet ja, Keur. Johnny Repp, nou ja, Johnny Rep, bekend Simon van Ajax en al. Simon Taamata, de dribbelaar. Nou ja, Piet Keur, natuurlijk. Uh,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 Del Shannon uh, is een Amerikaanse zanger en uh, wist jij dat Del Shannon de eerste uh, artiest was die een nummer van de Beatles heeft gecoverd? Ge oh ja, welk nummer ja, er was dat Dat was het uh, For Me To You. Oh, wat ja, leuk zeg. in 1964. Ja, Grappig hè? Uh, maar ja, Runaway is hier wel bekend mee geworden. Hier is het, dit is een grootste bekend nummer is, uh, geweest. Ja, ja, ja. Nou, bij ons zit uh, Marco Deen, dat was al aangekondigd van de PVV in de gemeenteraad.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 Nou, ik vond ze alle 21 heel belangrijk. Ja, en, ik had, en ik had er nog wel 20 kunnen bedenken. Want je merkte ook dat die vragen... Die zijn natuurlijk, ja, dat verzinnen we zelf ook niet. Wij gaan ook de wijken in. En we horen ook de omgeving en de bewoners. En je zag dat er veel, veel dezelfde vragen die wij hebben gesteld... Ook terugkwamen op die bewonersavond. Kijk, ja. dat zijn gewoon de zorgen die leven. En ja, daar merk je dat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 Stel, stel die wet wel wordt aangenomen, ja. en, uh, dan zou je ook kunnen zeggen dat Zandvoort. Uh, en eigenlijk met de acht andere gemeenten in de uh, regio Kennemerland...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 Ja, nee, dat, dat is ik... niet dwangwet. Nou, dat, ja. dat dat, die hangt van drang en drang aan elkaar. Maar hoe werkt dat nou landelijk? Uh, is, de, is dat uh, de, de, hetzelfde wat er hier in Zandvoort gebeurt? Of is Zandvoort uh, daar een aparteling in? Nee hoor, helemaal niet. Want elke gemeente in Nederland gaat worden gedwongen. Ja, dat om, begrijp om, ik. Om, ja. Maar hoe, hoe reageert uh, de, de, de, de bewoners... Ja,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 Uh, dan ben je het wel met Partijen Hendricks eens als hij zegt: van, waarom zou het niet kunnen in een fila Helemaal mee eens. Ja, dat dat weet wel Ik hou totaal niet van het NIMBI-gedrag. Nee, dat bedoel ik. Nog een beetje Die mensen moeten we allemaal opvangen. Maar ja. behalve bij mij in Wacht. Ja. Ja, nee, ja, ja. Het moet niet ja. in Zuid, niet in Noord, ja. niet in Oosten, ja. niet in West. We en als van, het onder... er anders wel moet komen, dan moet je ook Bentveld meenemen als onderzoeksgebied. Want wij zijn Zandvoort en Bentveld. Ja. Ik ja. heb geen onderzoekslocatie in Bentveld gezien. En dat is vreemd, want ja. daar heeft de PVV nul stemmen.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 Is inmiddels zag ik vanmorgen uh, 1085 keer. Toch al uh, over de duizend. Ja, over precies. de duizend ja. is hij is getekend. Dat, is, dat, dat zegt natuurlijk ook wel iets Vind ik ook. Mee. Vindt ik ook. Uh, maar nee, de gemeenteraad, zou die dit helemaal kunnen tegenhouden? Ja. Ja. Want, ja, want als er zijn 17 raadsleden en als er 9 tegen zijn. Ja, maar dan gaat het houdt, alleen over, de, over dit plan, he? waar, waar, ja. waar het eventueel gevestigd ja, zou worden. Maar dan val, ja, precies, dat is het vraagstuk wat straks voor ligt. Ja. De raad wordt gevraagd: bent u akkoord met deze met, zoeklocatie? Ja, met, ja. Nou, begin beginnen met nee zeggen. En dan zal de wethouder of het college met andere oplossingen moeten komen. Ja. ja.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 nou, ik weet het niet, hoor. Ja, uh, volgens... misschien ook niet, hoor. Nee, ik, ik weet het echt dat niet. Misschien niet, nee. zijn uh, nee. partijen al lang uh, hartstikke mee eens... en is het binnen het college al bekokstoofd. Dat ja. zou het ook nog kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Dat ik weet ook het. niet ja. het eerste onderwerp in voor nee. zijn. Nee, en maar. ik uh, ben niet bij collegebesprekingen. Dus ik, ik, ik, ik huh? durf daar niks over te zeggen. Maar wat ik wel uh, kan zeggen, is dat wij in ieder geval tegenstemmen. Ja, nee, dat is, dat is wel <laughs> dus duidelijk. Is dat helder? Nee, oh, nee, ja, is nee. helder, hoor. Ja, ja stop, het is helder. Goed zo. Helemaal goed. Uh, we gaan er eind aan breien, want we zien het op 8 mei... 8 mei was het, hein? dinsdag 9, 8 mei. 9, 9 mei. Ja, dan Zien staat, we hoe het verder gaat. En, nou, 9 mei hou hem vrij. Ja, inderdaad. Zou nou, ik zeggen. We, <laughs> gaan, we, gaan, we, gaan we zien hoe het er allemaal voor staat. Ja. Hartelijk bedankt uh, Marco. Je blijft nog even zitten. Want uh, jij hebt met het volgende onderwerp te maken. Gaan we zo doen. Dat is de toekomst van uh, Camping Sandervoorde. Waar jij je ook uh, zeg maar sterk voor hebt gemaakt. Met anderen, uiteraard. Dan gaan we zo maar dat is een heel met, belangrijk uh, onderwerp ook. Met ja. ja, uiteraard. Ja. Met bestuurslid uh, Geert Seijsema. En ook uh, statenlid ja. Heidi Boelel is aanwezig. Uh, ja. Leuk dat, je, dat ze hier zijn. Dus na de muziek. En de, de muziek. Uh, ja, welke muziek gaan we draaien? Ik denk de Oltra. Pim trouw... staat er helemaal ja. klaar voor. Ja, he, dat lijkt mij ook. <laughs> Wagon Wheel: <laughs> down the coast in 17 hours, picking me a her cat dogwood flowers, and I'm hoping for Riley, I can see my baby tonight, so rock me mama like a wagon wheel, rock me mama any way you feel, hey. string band, my baby plays a guitar, a pick a band now. Oh, North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to up but I ain't gonna turn it back, to live that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel, rock me, mama, any way you feel.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 De, de echte campingmuziek. Het tonen van uh, Old Crown Medicine Show. Had je er ooit van gehoord, Gerr, Old Nee, dat is voor mij Dat ken ik ook niet, maar het nee. is wel lekkere muziek. Het is hartstikke leuke muziek. Moet ik zeggen. Ja. Uh, we gaan praten over Campingstandervoeden. Is al vrij lang in de publiciteit, hè? want uh, ja, het staat nog steeds onder druk. We hebben hier uh, bij ons uh, Geert Seidsma is bestuurslid. Heidi Bollel uh, zit voor de SP in de Staten, ja. uh, klopt hè Ja. En uh, ja, dat gaat eigenlijk over het, uh, het, het, het, het, het, uh, de manier waarop uh, Sanderboer is overgenomen, de groep En uh, ja, zij willen er alleen maar uh, dure chalets neerzetten. Dat, dat, daar komt het op neer, hè? Ja, dat klopt Hans, ja. En ja. jullie moeten eigenlijk gewoon eigenlijk, uh, je mond houden en wegwezen? Nou, of we ons mond moeten houden en wegwezen, dat, nee, dat niet doen wat, jullie is misschien maar... wat zij graag willen. Ik <laughs> dat heb uh, vorig, ja. vorig jaar ook bij jou een uitzending gezeten ja, klopt, en toen vroeg, ja. je, vroeg ja. je aan mij van wat is het voorbetaal van een camping?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 voor uh, duidelijk werd of we een vergunning aangeven. Of we wel of niet worden. vergunning. Ja. En buiten dat het twee jaar geduurd <tie> heeft. waardoor heel veel mensen onder angst vertrokken zijn. Hè? want het, de operandi van dit soort bedrijven is angstzaaien onder bewoners. heeft er ook voor gezorgd dat uh, het ons heel veel geld gekost heeft. aan advocaatkosten en noem maar op. En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 Dat op provinciaal niveau en lokaal niveau niet vragen over gesteld waren geweest, waren wij denk ik al weg geweest. Ah. Het is een landelijk pro probleem eigenlijk, hè? Het, ja. het, het, het, het verampotisering ja. van, ja. De, dat ja. vind ik ja. wel een mooi woord, ja. Ja. Van, van die camping. Ja. ja. Um,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 En daar is verwarring over. Hmm. En dat, dat, dat zijn, moet uh, veel uh, meer bekendheid gaan krijgen. Uh, Mensen uh, staan gewoon in hun recht. Er zijn ja. in Nederland een aantal parken. Want ik heb zelf van een park in Loostrit gestaan. Ja. En het park daarnaast. Hebben ze gewoon weggehaald in een half jaar. Ja. Dat mag dus. Dat, nou, uh, ze doen het. Ja, ja, ja, omdat, omdat er dus niet op tijd vergunningen aangevraagd worden. En dat dus het, dat het zijn parken die net zo lang bestaan als voerder, bijvoorbeeld. Ja, ja. Kijk, wat er kijk, gebeurt. Het mag niet.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 Drie maanden van tevoren moeten ze die verhoging aangeven. Dat hebben ze niet gedaan. Dat hebben ze ook toegegeven. Dus alle verhogingen zijn in principe van, van de, de baan. baan. Oh. Ja. Dus dat is goed nieuws voor ons. Hoeveel was dat? 10%? 15%? Nee, het was bijna 15% Goede verhoging. Procent. Ja. ja.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 Wat zonder een vergunningje kan. wat volgens mij Zandvoort eruit blinken van. Is dat in... zo, Margo? Nee, nee. <laughs> nou, dat, dat zijn de woorden van Geert. Nou ja, ik Karre. heb ja, begrepen. Dus Zover ja. weet ik niet. Ik, nee, ik, nee. heb, okay, okay. ik heb begrepen dat op het strand ook huisjes gebouwd zijn zonder vergunning. Nee, Onder ja, de vorige nee, wethouder. Dat het toen eenmaal stond dat ze zeiden laat en nu maar staan. Ja, dat is natuurlijk makkelijk. En dat gaat hier ook gebeuren. Ja, dat is ook de werkwijze. Maar heel officieel, als er een bouwstop ligt.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 Hoeveel mensen staan er op de camping? Uh, ik denk nu nog een 130 gezinnen. Okay. Ja, van de 450. Ja. Hè? Ja. Dus okay. ze zijn ja, er al een uh, goede 300 ja, weggejaagd. Ja. Nou, ik hoop dat jullie uh, uh, succes hebben in de komende tijd. We gaan het uh, volgen. En, uh, ja, meer kan ik er uh, helaas niet over zeggen. Nou, ik zou nog wel Brof. wat dingen... Ik, ja, zeg wat, wat men uh, moet realiseren is dat er hele gemeenschappen uit elkaar getrokken ja, nee, worden. Dat klopt. Ja, ja, ja, ja. En dat, ja. is, dat is wat, wat, wat de uh, buitenwereld noem ik het al. Maar die, die, mm -hmm. ja, die ziet dat anders, weet je. Die, ja. allemaal, uh, zo, nou, die andere maar een camping... Caravan, de... Een oude caravan of van dingen. Ja, die nee, andere nee, camping op de boefvaart. Ja. Die ook zeg maar uh, ja. veranderd is in... Uh, wat, wat stond er toen? Uh, Roompot, ik ja. weet niet precies. Ja. Maar ook een hoop leed veroorzaakt daar. Hè. Dus uh, ja, dat zou daar natuurlijk ook kunnen gebeuren. Ja. Het grote ja. verschil is, en daar wil ik mee afsluiten... is ja. dat uh, de Duitse groep in, uh, vertegenwoordigt drie, vier investeerders. ja, En ik... ...vertegenwoordig 120 gezinnen... Ja. ...die keihard knallen om dit ja. tegen te gaan. Ja, ja, dus ja. onze kracht is vele malen groter... ...dan die 3-4 ja, investeerders. Het grote geld ja. gaat dit niet winnen. Nou, zo dus mag het worden, uh, Geert. Ik wens je enorm veel succes. Dankjewel. Heidi ook bedankt. Uh, Marco, bedankt. Onder de noemer stop rompotisering. Uh, de verrompotisering. Mooi, ja, het wordt het, het nieuwe woord van 2023. Dankjewel. En, uh, ja, we gaan weer naar muziek toe. Uh, als het goed is... Uh,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 Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh island in the sun At the surging tide Oh, island in the sun Built to be by my father's hand I can't awake to the sound of drum, never let me miss carnivore. with calypso songs philosophical. of sophie can. oh island in the sun, built to be by my father's hand,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 Mooi nou, nummer, mooi nummer. Wel, En het nummer was 1951, hè? Uh, 1951, ja, dat ja, klopt. Ja, 1951. Nee, sorry, is 1957. 57. Heiland Tinderson, Een grote Hei, 66 jaar geleden. Ja, ja tijd uh, Goed, voordat we uh, alles over uh, Hannie Belafonte gaan vertellen, dat gaan we niet doen. Want, want tegenover ons uh, zit Linda Oudendijk. Activiteiten begeleidster bij Pluspunt. Uh, ik zeg het goed, hè? Ja, dat Galerie? klopt. Ja, ja, ja, dat klopt, hè? Zeker. En uh, jij gaat vertellen, Linda, wat er allemaal uh, speelt bij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 Ja, um, en hij vertelt zo leuk altijd, Theo Tsinsou. Ja. Dus uh, jullie zaad. kunnen je opgeven ja. via bali dbt DBT is blauwe tram. Blauwe tram. Ja. Dus bali dbt of bellen met um, 023-3040700. Nog één keer? 023 Oké, okay. en dat nou, staat zien... waarschijnlijk ook op de website. hè? Alles staat op de website. Ja. Plus.zandvoort.nl uh, Dat is uh, www.plus.zandvoort.nl Daar ja. staan alle Met data aan de L -l. linkerkant. Ja.